De blinde nacht, fluister lieve woordjes in mijn oor en laat je geur mijn dons haar trillen, voordat het beeld de drager brandt en door mijn schedel raast, kraker in een kraakpand waar alles lens wordt en de focus op daarbuiten ligt, daarbuiten in het kunstlicht.